Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De Nederlanders die gisteren weg konden komen uit Gaza-strook vliegen morgen naar huis. Zo af en toe gaat de grens naar Egypte open. De 16 Nederlanders konden dus gisteren vertrekken. Ze zitten nu in een hotel in Cairo. Daar werden ze opgevangen door de Nederlandse ambassadeur. Hier een hotel neergezet, pizza gegeven, cola gevoed, paspoorten ingenomen en gecontroleerd. En vervolgens nu gaan ze naar bed en gaan ze slapen. En dan gaan ze zaterdag uh, gaan ze naar Nederland uh, vervoeren. Morgen, einde van de middag, lant groep. Het lijkt erop dat er vandaag geen Nederlanders weg kunnen uit de Gaza-strook. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog contact met 14 Nederlanders daar. Ex-gokkers die stapels geld hebben verloren met illegaal gokken... krijgen hun euro's terug. Sinds twee jaar is online een gokje wagen legaal. Mensen die voor die tijd veel geld hebben verloren bij online casino's... Die vinden dat onterecht... Een paar van hen spannen rechtszaak aan. Twee gokkers hebben gelijk gekregen en krijgen nu tienduizenden euro's terug. Colombia zit opgeschreven met een uit de hand gelopen hobby van Pablo Escobar. De grootste drugsbaron aller tijden wist van gekte niet wat hij met al zijn geld moest doen. Hij liet onder meer een wildlife park maken. En daarvoor importeerde hij vier nelpaarden. Die hadden het iets te goed naar hun zin. Volgens de Colombiaanse overheid is het een ware plaag. En zijn er nu 166 van. Ze hebben geprobeerd er iets aan te doen. Maar dat is niet gelukt. En de nelpaarden worden daarom nu afgeschoten. En het was lekker uitwaaien gisteren door de storm Kiran. In België was één iemand die daarin wel heel ver ging. In het stadje Oudenaarde beklom iemand de vlaggenmast boven op een kerktoren van 88 meter hoog. Deze jongen zag het en gooide het op instaan. Alleen in Oudenaarde kom je zulke gekke dingen tegen. Wat gebeurt er daar? <lacht> Je ziet hoe de paalklimmer zich horizontaal uitstrekt aan de vlaggenmast. Als een soort menselijke vlag dus. Je hoort om lachen en juichen. De Belgische politie vindt het minder plezant en is een onderzoek gestart. Het weer vanmiddag wordt vaker droog. Soms een klein zonnetje land inwaart. Vooral in het westen en noorden kans op een bui. Het wordt 10 tot 12 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraos. C'est parti Ja, goeiedag bij uh, morgen is het weekend Ik heb uh, Roy weer aan de lijn, maar ik moet nog heel even zijn jingle opzoeken En die kan ik dus even niet vinden, ja, uh, deze Daar komt ie 1, 2, 3. Hey, Roy, wat is er allemaal te doen in Zandvoort? Nou, Roy, wat is er allemaal te doen in Zandvoort? Ja, er is uh, genoeg uh, geweest weer. Um, waaronder uh, natuurlijk uh, burgemeester David Bolenburg heeft weer de eerste poppie opgespeld gekregen. En uh, ja, dat is natuurlijk een, een hele mooie herdenkingsspeld. En uh, ja. Die krijgt hij jaarlijks opgespeld en nu uh, ja, is, hij er, uh, is hij weer opgespeld bij de burgemeester. En dat betekent ook dat het uh, aankomend weekend ook weer uh, wordt uh, uitgedeeld uh, bij de Albert Heijnen voor, uh, voor de deur, net als jaarlijks. Verder uh, is, er, uh, is er natuurlijk Halloween geweest uh, afgelopen, ja. afgelopen weekend, wat een heel groot uh, succes was in onze uh, in ons dorp met allerlei leuke Halloween uh, ja, spektakels en uh, ja, festival, uh, heel, veel, heel veel muziek en uh, heel veel verklede mensen. Dat was heel erg gezellig in ons dorp en dat smaakt alleen maar uh, naar, uh, naar meer. Uh, ja. Verder uh, zal het zeker denk ik wel jaarlijks terugkerend in het evenement worden. Het was in ieder geval alweer drukker dan vorige jaren. Dus uh, het groeit elk jaar weer een beetje. Dus uh, ja, het smaakt naar meer en was zeker de schot in de roos. Uh, wil je foto's zien? Ze staan op sandfordisite.nl. Verder uh, werd bekendgemaakt dat het evenement Vintage het Zandvoort verplaatst gaat worden naar september. Uh, dit natuurlijk omdat de parkeerplaats de Zuid uh, nog steeds uh, verontreinigd is uh, met asbest. Ja. En uh, er worden op dit moment plannen gemaakt hoe ze de asbest gaan verwijderen, heeft de gemeente Zandvoort ons laten weten. Uh, dit betekent voor het evenement dat ze in ieder geval wel. ...willen terugkomen volgend jaar, maar dan in september. Want een andere locatie is gewoon niet mogelijk... ...want Zonnezee, Strand en, uh, en de Duinen horen bij dit evenement... Uh, ja. ...vindt organisator Michel Vaas. En uh, daarom is er besloten om het evenement uh, uit te stellen naar september... ...en misschien uh, een eenmalig evenement te organiseren in het dorp. En uh, daar wordt op dit moment met de gemeente Zandvoort uh, over gesproken... Ja. Verder uh, is de laatste passagepand uh, gesloopt. Ja, um, ja. Uh, dat was wel even een happening. Onze, buur, of onze uh, wethouder uh, uh, van de Kloed, uh, die uh, ging uh, deze e uh, eerste... Ja, uh, lopen inzetten met een uh, met de machine. En dat was heel leuk. En daar hebben we een filmpje van op zandvoordesite.nl is dat terug te vinden. Of ja. op ons YouTube kanaal. Of de foto's kan je ook daar terugvinden trouwens. Verder uh, gaat de rioolbelasting uh, waarschijnlijk omhoog. Uh, daar is over gesproken in uh, in het college en, uh, en niet alleen in het college, tijdens de gemeenteraadsvergadering en daar heb uh, Jelmer Koper een artikel over geschreven op sanfordinsite.nl tevens is Jelmer ook daar uh, geweest om verslag te doen uh, van de commissievergadering trouwens moet ik zeggen, niet de gemeenteraadsvergadering commissievergadering en het hele verslag en een uh, live blog is ook terug te vinden op sanfordinsite.nl verder het is druk geweest is de opening geweest van uh, Doggy Beach House. En Doggy Beach House is een nieuwe uh, winkel in de Kerkstraat. En uh, deze winkel uh, is een hele speciale winkel. En ik ga niet veel zeggen, maar kijk vooral sandvoortinsite.nl uh, uh, en uh, daar vind je het, uh, het, het filmpje van, uh, van Doggy Beach House. En uh, dat is uh, wel uh, ja, heel erg... Uh, heel erg uh, leuk geworden, die winkel. En het is echt alleen maar een dierenwinkel voor honden. Ja, ik, uh, ik ga er dus straks langs met mijn monster. Oké, okay. nou, zo, dat zou ik zeker doen. Ja. En neem vooral ook een ijsje. Want die is wel de aanrader. Verder uh, kwam het uh, bericht van politie Zandvoort uh, dat, um, dat er een uh, Duitse voertuig op, uh, op, op het strand... Uh, is gaan, uh, is gaan rijden. Huh? <coughs> dus die, um, ja, die, die voertuig is dus het vrand opgereden en vastgelopen. En die hebben ze dus moeten verwijderen. <laughs> ja, je... is ook niet een slimme actie. <laughs> Wat zeg je? Is geen slimme actie ook? Uh, nee, zeker niet. <laughs> okay. Dus wil je de foto's uh, zien, dat kan op of op onze Facebookpagina. Dan komt het helemaal goed. Oké. Okay. Nou, en dan gaan we nog even natuurlijk net elke week even in de agenda kijken. Mm -hmm. Moet ik eugentjes... Um, even naar de agenda, evenementen, zo. Ja. Zoals altijd hebben we de hele week uh, of de hele maand nog steeds tot met zeven... Januari, de tentoonstelling Zeeschilders. Die gaat trouwens binnenkort ver verwisseld worden met de andere Zeeschilders. Uh -huh. Want dit waren de corona-zeeschilders nog en nu wordt die verwisseld. Deze week hebben we ook nog Griezelweek. Uh, tot uh, 3 uh, november. In, uh, in pluspunten voor jongerenwerk. Wil je daar een overzicht over zien? Dan is ook in onze evenementenkalender uh, te zien. Verder hebben we ook de Strandtocht. Van de Strandtocht van de Elstrand uh, ja, de Elfstrandtocht op 4 november uh, ja, het is speciaal voor het Goede Doel. Dan kan je in ieder geval een hele flinke wandeling maken. Via uh, in ieder geval 10, 20 of 50 kilometer. Uh -huh. En dan kom je ook langs het strand van Zandvoort. En wil je daar wat meer informatie over weten, ga naar www.elfstrandtocht.nl En daar vind je dan wat meer informatie. 4 november is het... 10 uh, ja, november is er ook weer een oud Zandvoortwandeling wandeling uh, in, in het uh, Museum Ga voor meer informatie naar sandvoortmuseum.nl. Het begint in ieder geval om twee uur. En de eerste Zandvoort-lacht is er weer bij de ja. Open Mike Comedy Night... in Beach, uh, Amsterdam in Beach, Beach Hotel. En dat begint om acht uur. En wil je daar kaartjes uh, voor hebben... dat kan ook, want daar is een speciale website uh, voor... ...op uh, www. .punt. Nou, maar even te goeden... ...oh, dat is een hele moeilijke website, dat ga ik niet doen... <laughs> hey, je kan beter naar sandsookjesite.nl gaan... ...en naar onze evenementenkalender... ...en dan komt het uh, helemaal goed... ...een kaartje ja. is 11 euro. Ja. Dus dat was hem weer voor deze week. Nou, hartstikke oh, ja. mooi. Morgen, morgen kwart voor 11 ben ik... Uh, ...bij Goedemorgen Zandvoort weer te horen... Uh, over, een, uh, ...over Zandvoort over zelf. Dus nou. luister vooral. Mooi. Nou Roy, geweldig. Ik spreek jou volgende week weer. Oké, okay, tot volgende week. Bye-bye. Tot volgende week. Doei, doei. Doeg. Doei. Nou, wat hebben we verder vandaag? Ik heb uh, allemaal Want Daar zijn we vorige week niet aan toegekomen... omdat we toen die teams hadden van, uh, van series en dergelijke. En dat was eigenlijk zo leuk dat we tweede uur daarbij gepakt hebben... Dus ik heb nu twee uur lang cabaret en cabaretliedjes. We beginnen met, uh, in 1977 met Vluchten kan niet meer van uh, Jenny Arien en Falls uh, Halsema. En daarna komt Bram van Meulen met de Steen.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 Guiilen bij elkaar vluchten kan niet meer, vluchten kan niet meer vluchten kan niet meer.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 niet meer. Hier in Holland sterft de laatste vlinder wat de allerlaatste bloem. En alle muziek die overblijft is de supersonische boel. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar.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 Er vindt altijd een weg omheen. Misschien eens gevuld door sneeuw en regen. vrij serieuze liedjes om mee te beginnen. Dus dan hebben we dat ook meteen weer gehad. En er um, komen nu wat andere liedjes. Je zal misschien denken van waarom is hij helemaal alleen? Nou, Pim zit in Nairobi. En uh, Henny is uh, afgelopen woensdag geopereerd aan zijn knie. En uh, zit thuis, heel zielig. Maar het gaat goed met hem. Het gaat, met allebei gaat het dus erg goed... Maar die zou het vandaag alleen met mij moeten doen. Ik heb hier Andries Stunru met realistische kinderliedjes. Oh, en met uh, Charlie natuurlijk. Die uh, liet ook even horen van, ik ben er ook. Dus hier Andries Stunru met realistische kinderliedjes. Ja, en dat begint al bij de kinderliedjes, hè? De kinderliedjes, dat is een zo'n absurde weergave van de werkelijkheid. Toch? Ik zag twee beren broodjes smeren... En zet er weer een broodje smeren en hij je kinderliedjes zingen en heeft papa lsd door je printen gebracht. Is... Um, dus ik heb, en daar wil ik mee afsluiten, ik heb uh, de vrijheid genomen om een aantal uh, kinderliedjes te herschrijven. Uh, naar een iets uh, realistischere context. Um, dus als je kinderen hebt of ooit uh, neemt, dan uh, mag je deze gebruiken. Het is de realistische kinderliedjes medley. <lacht> vader Jacob, vader Jacob, slaapt gij nog? a eens op, je bent al 66. Werken tot je dood bent geen AOE. Altijd is kort, jak je ziek, want de betaalde haar geen niet. Naar huis. Nog langer niet, nog langer niet, en we gaan nog niet naar huis. Want mijn ouders zijn niet thuis, dus zitten we heel de week in het kinderdagverblijf, daar zitten we heel de week. Nee, is gewoon geen kinderen, joh. Drie kleine kleutertjes zaten achter een hek, groot stalen hek, uitgeprocedeerd in september. Gipper mag ik overvaren, ja of nee? En moet ik dan ook geld betalen, ja of nee? Ja! Ja, die was van zichzelf eigenlijk al... Uh. Ja. Twee zorgbestuurders gingen uitsparen met motjes die niet voor hen bedoeld waren. Ze lulden het recht, ook al was het krom, ondertussen kwamen hun patiëntjes om. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, weer miljoenen bijgeschreven. Niet naar hier, niet naar daar, maar naar een land met bankgeheim. Amerika, Amerika, Amerika. Twee violen en een trommel en een fluit, dat is nu het orkest, rest bezuinig ik de... De allerlaatste heeft een soort van dansje, die kennen jullie allemaal lekker. Super leuk! Met heel dolle maar niet te doen, daar komt hij oh. <tie>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 Het dringt in mijn achtertuin door, radioactieve straling, zo zoet aan begin ik te kalen, kanker. Ook mis ik aan één kant een oor van goh. ik ben ziek en jij gaat de bloot. Aankwik vergiftiging op bloot. Ja, zijn niet grote noot en het bloed kleurt alles rood. Ik ben ziek en jij gaat Mijn broer moest nou eindelijk op kamers.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 Uh, we gaan nu door met uh, Jentel en de Boer. Met Ik heb een man gekend. En dat is geschreven door Annie M. G. Smit.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 Igor gaat maar wezen, nee want Igor speelt viool Wat vind je van Natasha? maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee Sonja niet, zij heeft een mooie alt Zodat de keus ten slotte op de kleine pjotter valt Dus onder het gezang pak ik het ventje handig peep Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij we mogen Pjotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daardoor raken wij die troep voorlopig even kwijt. Zo jagen wij maar voort als in een gluwelijke droom. Ajo, ayo, ayo, al in die hoge klapperboom. boom. Er klinkt weer dat gehuil, en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 werst en in Den Haar ter ik ik gaaf. Ik zit nog na te pijnzen en mijn vrouw stort in getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar je wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op, nog in partelust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw de kiel.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 hier, Ja je zit er veel dit jaar Overal zit paardenhaar Trojka hier, Steeds uitvoer het leverbaar hier, Zachtjes stort de samovar Met islavisch handgebaar. Doe het zelf met nauw schaar Is dat nu niet wonderbaar Twee half om en één En Een liefdadigheidsbazaar. Hulde aan het gouden paar. Oei, hoe zitten staat ge daar? Moeder is de koffie klaar. Tröjka hier, tröjka daar. Kijk, er loopt een adelaar. Tröjka hier, tröjka daar. Is hier ook een abattoir? gitaar en klopziekaar. Flink gebouwde naar. Lief onze goede tijd. Ja, de P die had een uh, vooruitziende uh, blik. Dat de wolf weer terug zou komen in Nederland. Um, ik heb nu uh, Maarten uh, Roosendaal en uh, Egon Kracht. Red mij niet. Leg een steen onder je kussen. Brand voor mijn pad een kaars, slacht een lam, maar red mij niet. Zet een rare muts op, duw briefjes in een uur. Voorspel de toekomst, maar red mij.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 Hemel met jou Zegen en de zonde hebben angsten voor gevoel. Laat mij mijn kont tegen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 Gebroken drumstik hinkend door het veen Hatri halli hallo, harrili hallo Ik ben een jager, een jager ben ik graag Hatri hallo, harrili O, oh, ik jaag me uit de naad Als macrobiot zwoer ik ooit eeuwig trouw Aan veel te zwaar onopgemaakte vrouw Dat bleek een vergis dat huwelijk liep mis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 maar zijn er van dat soort maar acht, dan schiet ik er maar acht. Hartrie, halli, hallo, halli, hallo. Ik ben een jager, een jager ben ik graag. Hallo, hallo, halli, hallo. Hij ha, komt kom er niet meer uit. Het was 3 november, de Hubertusjacht. Zo rond het middaguur, het angelus klepte zaag.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 Deze laatste was natuurlijk Herman Finkers met het Jagerslied. Uh, ik heb nog een, uh, een liedje van uh, Jochem Meijer en daarna heb ik een, een stukje van uh, Najib Amali. Dus uh, hier is uh, Jochem Meijer met chocolade. Het <shocked> <toss> is <noise> <toss <makkelijk> <toss6> Het is zoet en een plak zo op je doet. Het is net zo lekker als het lijf van Duitse groes. Het doetje van de goden, gratis aangeboden. Beter nog dan seks met Kim Holland op je ex. Zo, zo, zo, zo. Laas, voor laas, la, laas, laas, laas, laas, laas, laas, laas, laas, en als een straatje vind vindt het in je ijs. Je kunt het ook gaan smelten boven een hele hete vlam. Dan wordt het net zo lekker als Nicole van Dach. Zo, ho, ho, ho. Lella, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, dat heeft je eens per maand U reet dit bruine groetje En stopt in een snoetje Het enige medicijn als vrouwen Stotverwegend zijn La la la, la la... la la, la la, la La la la... La <tries> la la, la Shalala what is that for text? Shalala la la! Is er is toch geen tekst, sha la la la allemaal. Ja, zo grappig wordt het allemaal niet vandaag. Ik heb, even, ik heb even een klote periode achter de rug. Drie jaar lang. begon zo goed voor mij. Ik was namelijk een jaartje vrij. Ik denk, wat ga ik doen met een jaar vrij? Ik denk, weet je wat? Ik ga een jaar lang op reis. En, uh, dus ik sta daar... Uh, Nee, dus ik, uh, dus ik was een jaar vrij, had ik al verteld. Ja, ik was een jaar vrij. Dus ik dacht, Weet je wat, ik ga een jaar lang op reis. En uh... Ik. Als je het echt niet meer weet, dan zing je. la la la la. Als je het echt niet meer weet. Met het, uh, met het slotlied van uh, Wim Kan en Connie van uh, Connie Vonk, Connie van Gorm. Connie Vonk, uh, wat ze altijd zongen op het uh, bij de oudejaarsconferansen. Uh, en um, wat kan ik nog meer over Wim Kan zeggen? Wim Kan is natuurlijk al een, een, een, een legende in de oudejaarsconferances uh, die uh, altijd politiek heel scherp waren en uh, ja mooie nummers altijd geschreven heeft. Hier is uh, het slotlied van Wim Kan en Connie van Gorp. Controleert hij zelf de Big Ben en de Sint-Pieter en de klok van Arnhemuiden. Die laat die stip tot tijd het nieuwe jaar inluiden. De mensen laten het oude jaar passeren en informeren. Zijn die Corrie en die kan nog bij elkaar. Ja, want nergens op de wereld wat geen sterveling denken zou, vindt men oprechter trouw dat tussen man en vrouw met z'n tweeën in een oude jaarshow. It is Michael Jackson!